Door een softwarestoring krijgen reizigers van Connection of het Utrechtse vervoerbedrijf GVU de mededeling dat hun OV-kaart ongeldig is. Het is volgens Connection nog onduidelijk waardoor de software het niet meer doet. Busreizigers mogen gratis met de bus totdat de storing is verholpen. De politie heeft in Heerle twee mannen aangehouden voor het schieten op voorbijgangers. Ze deden dat met een luchtdrukpistool en een luchtdrukgeweer. Vanuit een woning werden onder andere een pizzabezorger en taxichauffeurs onder vuur genomen. Een van hen moest naar het ziekenhuis om een kogeltje uit zijn hand te laten verwijderen. De Franse lerares die in Iran vastzat voor spionage is weer terug in Frankrijk. Ze werd vorig jaar juli in Teheran gearresteerd. Ze zou foto's hebben gemaakt van een demonstratie tegen president Ahmadinejad. Gisteren maakte haar advocaat bekend dat haar gevangenisstraf was omgezet in een boete van 285.000 dollar. Die boete zou gisteren zijn betaald. Na haar aankomst is de lerares ontvangen door president Sarkozy. Boxer Innocent Anjanwu is er niet in geslaagd de Europese titel te winnen in het zwaar vedergewicht. In Hilversum verloor de 27-jarige Wormer Veerder in de tiende ronde. Hij kon zich niet meer verdedigen tegen de Portugees Antonio Joao Bento, waarna de arbiter het gevecht staakte. Voor Innocent, een geboren Nigeriaan die vorig jaar Nederlander werd, was het zijn eerste nederlaag in 23 profpartijen. FC Utrecht heeft zich via de play-offs geplaatst voor de tweede voorronde van de Europa League. Vorige week had de ploeg van Kerkraden al gewonnen met Van Rode JC met 2-0. Vanmiddag werd het in eigen huis 4-1 voor de Utrechters. Van Wolfswinkel en Mulenga scoorden allebei twee keer. De tegentreffer Van Roda kwam op naam van Juncker. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen vallen. Vannacht koelt het af naar 7 graden.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 Maar had aan de raad moeten toezeggen dat er wel iets van een vervolg zou komen. Aha. Ja, en daar komt zo'n idioot binnenstappen. Die zegt, uh, kunnen we verder? Dus ik kwam als geroepen eigenlijk. Ik, ja, doen. ja, ik was nog niet thuis. ik dus we kregen weer een telefoontje. Er was ja. zelfs met de wethouders even gesproken. Ja, en, allemaal heel uh, duidelijk. Ja. Ja. Enfin, we zouden daar iets van een ja, vereniging van docenten gaan oprichten. Want we zochten naar een vorm. Ik denk, nou goed, dat zal allemaal wel. Ik was nog te veel muzikus hoor, moet je zeggen. Ja, in dat leug. opzicht. Ja.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 Dus um, zo gezegd, zo gedaan, dat is ervan gekomen. Ja. Um, en geleidelijk aan, zo lieverlede, uh, gingen we met een groepje docenten gingen we steeds meer leukere dingen doen daar. Hm. Want we vonden wel, we gaan er nu wel iets van maken. We hadden ja. er hartstikke veel zin in. Ja. En ik zal ook nooit vergeten de eerste uitvoering die we gaven in de krocht. Dat was na nou, drie maanden. En we hadden toen ook heel veel nieuwe leerlingen die eigenlijk nog nauwelijks had konden. Maar we denken, we gaan toch een uitvoering organiseren. Nou, leuk, ja. Nee, dat was niet de krocht, dat was gemeenschapshuis. Oh ja, toen vond dat nog daar. Ja. Die zat barstens vol. Nou, en oké, er, waren, ja. er was ook waanzinnig veel pers. Hm. En uh, nou, zo is dat geleidelijk aan daar zo ontstaan. Ja. En kreeg ik uiteindelijk steeds meer de rol van organisatoren en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 het gaat over het algemeen toch na een jaar mis. Omdat ze een bepaalde discipline nog niet hebben. Ja, dat is wel heel jong natuurlijk. Wat oefenen. En als ze 8, als 9 jaar zijn, gaat het eigenlijk allemaal makkelijker. Ja, gaat het meer spelende wijze. Hè? Ja. scheelt het ook als de ouders zelf van een instrument spelen, denk je? Kan uitmaken, maar nee, als je die leerling ziet spelen, dan hoor je dat niet te gaan voor.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 ...het ook helpt als je al wat kennis hebt van notenleer of, of solfege, hoe doen ze nee, dat? Nee, je moet niet aan denken. Nee dat, ja, ja. nee, dat begint allemaal later. Nee, dat gaat tegenwoordig op een hele prettige manier. Het gaat hand in hand. Okay, ja. Noten lezen is geen vak apart. Dat... De spelende wijs met het instrument erbij, ja. hè? Ja. ja, ik hoor ook nooit dat men daar heel grote problemen mee heeft. Nee. En bijvoorbeeld bij elektrische gitaar wordt het zelfs niet eens toegepast...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 Het, het gaat meestal in het directe uh, ouder- en docentcontact. Ja. En uh, kan je iets over de docenten vertellen? Hoe ben je daaraan gekomen? Of, of welke instrumenten ze geven ze in antwoord, meestal? Uh, ja, goed. We hebben natuurlijk een paar mensen die uh, uh, zeer veel uren hebben. Eén uh, is van is onze Joop Riedijk. En die man die is multi-instrumentaal, maar ook multi-enthousiast. Ja. Nou. Is en goed, heb... is overal voor te porren.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 En de overige instrumenten, dat zijn uh, echt wel wat kleinere lespraktijken. Hm. Maar daar is ook weer bijzonders in te melden. We geven al sinds jaar en dag violes. En ja. eigenlijk kwam dat nooit goed van de grond. Hm. En nu hebben wij, um, we hebben dus, ik kan straks straks wat over vertellen, over die instrumentale projecten ja. op de basisschool. Ja, ja. Maar één project uh, is door een violist gedaan. Uh, Frans Visser is dat. En die heeft uh, twee keer acht lessen gegeven daar hm. aan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 Maar als je dat een beetje handig aanpakt, dan ja. speel de spieler kortste keer aan ja, bloesje of wat dan ook. Mooi dat is dat, heel leuk. Ja. En uh, de, de meerwaarde zit er ook in. Dat ze ja, je, je wil niet weten hoe geconstateerd dat daar uh, toe hmm. gaat. Die zijn daar zo, zo gedreven. En ze ja. moet ook allemaal op de dirigent letten. En, um... <lacht> dus nou, ja, dat is geweldig. <lacht> ja. Nou, dat is het project wat we op de basisscholen doen. Ja, dat is gewoon tijdens schooltijd, hè? Ja, ja. ja.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 Ik And it's I love I make you, I love you, I love you, this I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I you, I love I love you, I love you, I I love you, I love you, I you, I I love you, I you, I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 I'm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 Dat leek mij ook. En uh, als voorbeeld, uh, toevallig deze week uh, is er gitaarles gegeven aan alle leerkrachten van Hanni's Hannie en de Mariaschool. Oh, tegelijk. wat leuk. Ja. Dus dat heeft heel veel voordelen. Het is niet alleen ontzettend gezellig. Mm -hmm. Het is uh, erg leuk voor, voor teambuilding. Het is een vorm van teambuilding. Ja, zeker. Want je, ja. allemaal, je kunt allemaal niks. Dus, uh, <laughs> en uh, het levert dus echt wel wat op. En ze zullen niet allemaal die gitaar de klas in nemen, maar... Uh, wellicht enkele en dat ja. zal je altijd bijblijven Iemand van vroeger, ja, op school dat was de meeste met de gitaar. precies, dat zal ja, je dat altijd het... bijblijven dus ja, je hebt ja. altijd weer een streepje voor <laughs> stimulus gegeven een hele vrij... leuke, want vroeger hadden wij op de Pablo alleen maar blokfluitles, dat hoorde je ja. dan hè. dat zal nog steeds wel zijn maar zo'n gitaar is natuurlijk nog weer iets leuk, eigen aans en je begeleidt ja. ook echt, je kunt ook zelf ja. meezingen, en ja. uh, je kunt met drie akkoordjes kun je een hele reeks aan liedjes spelen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 Ja. Ja. En um, voor de rest hebben we ook nog een vakleerkracht muziek. Die mm. op verzoek van de scholen langs kan komen om uh, wat adviezen te geven. Oh, over ja. zingen en over repertoire. En voor de Gertenbach hebben wij een speciaal project gedaan. Voor de tweede keer nu een mm. uh, popcore. Popcore, Want ja. die, uh, die school die heeft een eigen uh, muziekdocent. Ja. Dus daar hebben wij weinig aan toe te voegen. En ik dacht, hoe kunnen we dat nou leuk maken? Het is natuurlijk een, een hele andere groep. Ja, uh, uh, Ja, en die hebben natuurlijk heel andere muziek uh, aan hun hoofd letterlijk, Dat mm. ze dus horen de hele dag. Dus ik heb een oud project uit de kast getrokken. Uh, wat er overigens nu nog steeds heel goed rijdt in Haarlem. Maar waar we ooit in Zandvoort mee zijn begonnen. Dat is het popcore. Mm het -hmm. komt hierop neer de eigen muziekdocent. Uh, die studeert een uh, x-aantal populaire nummers in mm. met de kinderen. Ja. En uh, dan komen wij één dag...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 Cause you have worked and waited When it's yours you let the whole world see